Goedenavond, ik ben Thomas Delsting en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt een speciaal overheidspotje voor ondernemers met relschade. Winkels die de afgelopen dagen zijn geplunderd of waar de ramen zijn ingeslagen... kunnen daar dan aankloppen als hun verzekering de schade niet dekt. Dat zegt minister Grapperhaus. Volgens het Openbaar Ministerie is het de bedoeling dat de daders van de rellen uiteindelijk zelf opdraaien voor de schade. Wat wij nu aan het doen zijn is dat we beslag leggen en beslag gaan leggen op spullen van mensen. Dan moet ik denken aan auto's, aan scooters, aan dure jassen. En die gaan we verkopen zodat wij geld alvast binnen hebben waarmee de slachtoffers gecompenseerd kunnen worden. Vandaag werden de eerste auto's al in beslag genomen. Ook moeten meerdere mensen een tijdje de gevangenis in omdat ze meededen aan de rellen of op social media opriepen om te gaan rellen. De vader en twee zoons die vastzitten voor de dood van Lotte van 14 uit Almelo... ...moeten voorlopig in de gevangenis blijven. Het Openbaar Ministerie denkt dat ze het meisje vorige maand hebben gedood... ...en daarna haar lichaam hebben verstopt. Ze werd gevonden in een sloot bij een industrieterrein in Almelo. En duizenden inwoners van Brunsum in Limburg krijgen nu pas de post van drie jaar geleden. De bezorger had 15.000 poststukken in een garagebox gedumpt... Eind vorig jaar werden de brieven ontdekt nadat de man al maandenlang zijn huur niet had betaald. En vanaf vandaag kan je niet meer zonder reden afreizen naar België. De komende weken zijn alle niet-essentiële reizen van en naar dat land verboden. Mag je alleen met een verklaring de grens over, zegt deze verslaggever van 1 Limburg. Ik sta hier voor de brug naar Mazijk. Als je de brug overgaat ben je in België. En je wordt tegengehouden wanneer je op pad gaat voor recreatieve doeleinden. Zoals bijvoorbeeld wandelen of fietsen. En ook toeristische doeleinden mogen niet meer. Dus bijvoorbeeld een weekendje weg over de grens. Al zijn er voor grensbewoners nog best wat mogelijkheden om langs te gaan bij de Zuiderburen. Zo mogen ze gewoon naar hun partner of echtgenoot over de grens. En mogen ze hun dagelijkse boot. En bijvoorbeeld gewoon nog blijven tanken over de grens. Je krijgt het weer nog. Een paar buitjes nog. Maar vanavond op steeds meer plekken droog. En er zijn ook opklaringen. Morgen opnieuw buien. In het noordoosten mogelijk met natte sneeuw. Daar wordt het max 3 graden. In het zuiden een graad of 11. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland gebeurde een ongeluk in de Koentunnel in de A10, ring west, richting Zaanstad. Die tunnel is nu dicht. Uh, de afsluiting is al vanaf Landsmeer. Verkeer kan beter omrijden via de Zeeburgertunnel en de A10, ring zuid. Op de A10 Zuid gebeurde een ongeluk richting uh, Knopend Amstel. Tussen Osdorp en Knopend Amstel nog 5 kilometer met een kwartier vertraging. Daar zijn inmiddels alle rijstrook weer vrij. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn is het langzaam rijden tussen de aansluiting met de A2 en Wilnis. 5 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM. Breek de week. Love me, love me. Say that you love me. Follow me, follow me. Go on and follow me. Dear, I fear we're facing a problem. You love me no longer. I know, and maybe there is nothing that I can do to make you. back show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 I'm calling you this late, but these dreams I have of you ain't real. This is ZFM which was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 out for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 106.9 Deja de mentirte. La foto que subiste so con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. No te diré quién, pero llorando por mi te. Bien pero no te quiere como yo Que posteas para que yo era como te va de bien pero te haces mal porque el amor no se compra con nada Mítenle a todos tus seguidores dile que el de ahora son mejores no creo que cuando te llame me ignores Y después de mí ya no habrás más amores. Tío, yo yo fuimos uno. No se muena y uno antes del desayuno. Fumaba muy rauw, que te pasaba el humor. ahora en esta guerra no gana ninguno. Si me preguntas, nadie te me culpa. A veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpas. Si te hice algo malo, entonces disculpame. La gente te lo va a creer. Actúa el día ese papel, baby ras feliz con él puede que no te haga falta nada no se comprar con la de la foto que subiste con el diciendo que era tuyo cielo o je yo te conozco tan sé que fue para darme celos baby.